Dit is een uur literatuur, een programma voor waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lonen, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Aan dit uur gaan meewerken Code Laat, Willem van der Vrande, Norbert de Vries en de voltallige redactie van het uur. Nou, het is toch wat. Jazeker. Hè? Aan het begin van een nieuw seizoen. We zijn er allemaal stralend en wel om dus ja, dus je deze dat? uitzending uh, luister bij te zetten. We beginnen je... met Willem hè? Ja. ja, ja. ja. En, en als je dat toch mag beginnen. Ik ben uh, nu druk met de samenstelling van leidraden nummer 101. En daar komen er dus ook uh, originele nieuwe gedichten binnen. En ik heb er daar twee van bij me. Omdat ik het de moeite waard vond die even de eten in te gooien. Omdat niet iedereen leidraden leest. Het eerste is een um, seizoengebonden gedicht van Kees Hermes: het heet Ombekeer. Ja, de titel is natuurlijk verklaarbaar. En wat hij verder te vertellen heeft, zal niemand verbazen. Maar het gaat erom dat hij toch geprobeerd heeft en erin geslaagd is, vind ik. Om het op een originele manier te verwoorden. Krijgers van het herfstleger hebben de aanval ingezet. De boomgaard kraakt. Het hout laat gaten vallen. Boorgaten van de worm. De mispels door de storm ontmaakt. Vruchtvlees. Gekneust onder de bomen. Wat er is afgerukt, onthoofd, draagt nog het oogwit van de drift de onziende woede. Over het slagveld trekt langzaam wind en inspecteert de slachtoffers van machteloos verzet. Intussen wordt het door vreedzaam licht wat buigzaam bleef en ongebroken troostrijk en hoopvol opgericht. Dan een gedicht dat een variant is op... Uh, een gedicht dat iedereen die op de middelbare school gezeten heeft... misschien zelfs wel van buiten kent. Uh, het is geschreven door P. N. van Eyck, dat gedicht... dat je dan van buiten zou kennen. De Tuinman en de Dood. Maar in handen van Jos de Wet is dat gedicht een beetje veranderd. Jos de Vet is om en daarbij de 85. Een man die met een uh, hele lenige pen uh, dingen naar zijn hand zet. Als je 83 bent en je leest dat gedicht, dan ben je te oud, althans, Jos de Vet is te oud, te oud om te zeggen, ja, zo so is het. Nee, zegt Jos de wet. zo is het niet. Luister maar. Toen de avond viel, stond, overdekt met stof, mijn tuinman wederom in de Rozenhof. Vergeef mij, heer, mijn overhaaste vlucht. Ik was al te zeer door de dood beducht. Uw paard droeg mij snelle een, ras en onvervierd, maar de weg ten halve... Ben ik gekeerd? Een tuinman is het diepst in mijn bestaan. Leef ik om ceders, rozen, park en laan. Uw tuinman blijf ik tot de dood mij vindt en zijn sinistere web mij omsprint. Nog dwaalt de dood verdwaasd door Isbaan. Waar is de tuinman? O, oh, waar gegaan? Ja, ja, ja. Met die voorkennis toch, van het gedicht van Jan van Eyck nee, kun, je je eh, kun je dat wel doen, ja. Mooi ingeslaagd met zijn pen <laughs> om uh, de dood de loer te draaien. Met voorkennis. Wat zeg je? Met voorkennis. Met voorkennis. Ja, natuurlijk met voorkennis. Want de dood heeft zelf ook voorkennis. Dus dat mag in dit geval. En Willem. En? Ik zei en Willem... Is het echt waar dat jij vandaag voor het laatst hier optreedt met jouw vertelsels en of gedichten? Ja, dat is echt waar. Zeg het nog een keer. Ja, dat is echt waar. Zeg het nog een keer. Ik zeg het niet nog een keer, want ik geef er een verklaring bij. Oké, okay, dat is ook Ik goed. heb uh, geconstateerd dat, uh, het is een tijd geleden begonnen. Dat mijn stem aan het kraken is. Het zal niet lang meer duren. Of ik heb voor het laatst gesproken. En dan moet ik het voortaan doen met gebarentaal. Of met briefjes. Waarop je dan heel kort kunt schrijven. Wat je... Stel, iemand schopt tegen mijn schenen. Ik schrijf vroeg op een briefje. Au. En ik plak dat op zijn kont. Ja, of het zo gaat, dat weet ik niet. Maar ik kan het proberen. Dan nog even. Maar mijn stem, mijn stem is niet meer zo. als het zou denken dat je zou moeten zijn. als je in de microfoon moet praten. Dat, uh, die tijd heb ik dus gehad. Nou, dat vinden wij heel jammer. <laughs> ik had het kunnen voorspellen dat jullie het jammer vinden. <laughs> want dat soort dingen zeg ik dan altijd door de radio. Nee, want het is niet alleen dat wij zeggen: het is heel jammer. Maar wij hebben ook nog iets stoffelijks voor jou meegenomen. Bah. En wat is dat? Stoffer en blik. Nee, kijk, dat is geen stoffer en blik, hè? Dus Emma, dat, is, dat is nou weer zo'n moeilijk ding. Een ingepakt cadeautje. Nou, je bent het, het, het even Je uit. weet toch... Heet... Kun, kun je de titel voorlezen? Oh, het heet de titel. Dat dacht ik nou, dat wel. heeft meestal een boek hoor. Oh, dan kon ik niet zien dat het een boek was. Ik heb al een boek. Maar dit niet. Want de beste gedichten. Oh, dat is leuk. Dat moet je nou wel meegeven. Want ik gebruik dat thuis. De 100 beste gedichten. Gekozen door Peter van der Meers: Voor de BSB Poëzieprijs 2014. 15, VSB poëzieprijs. Nou, dat is toepasselijk. En voor die vele, vele, vele luisteraars... Ik, Dan wil je er uh, één uit gaan kiezen, zeker, om als toegift... Precies, daar zat ik op te wachten. Nee, ik wou zeggen dat ik heel dankbaar ben... voor de mooie woorden van de redactie. de Presentatrice de, nou laten we maar zeggen, Els... degene die, die aan de touwtjes trekt van de organisatie... en zorgt dat het elke keer maar weer lukt... om hier mensen te krijgen die bereid zijn om hun mond open te doen. en ik, niet langer? En ik, denk, ik vind dat toch een, uh, een waardevolle zaak. Heb je een toegift? Ik heb uh, één gedicht van mezelf meegenomen... Want uh, ja, dan kijken je weer de, de, show, de mm. En dan gaat het natuurlijk over de herfst. <coughs> en die herfst die, uh, die verpersoonlijk ik uh, gewoon zelf. Mm. Met de herfst voor de deur bedenk ik hoe kort geleden nog de lente groen gaf aan de beemde, geel aan de lissen en de paardenbloem hoe alles belofte was en levenskracht, hoe de natuur verlangde naar rijping en overdaad, overdaad van vruchten, hoe de vogels paarden en jongen kregen. Met de herfst voor de deur realiseer ik me hoe de tijd dag na dag onontkoombaar voortschrijdt van ontluikende geboorte naar berustend einde. Steeds weer. En dus ga ik nu naar het berustend einde. Nou, goed zo. Nou, en er zijn we er bij die de denken van, 4, dat hij toch een beetje opschiet. Goed, ik zal er niet te lang over doen. En ik wens jullie nog heel veel succesvolle uitzendingen. En als je naar mij geluisterd hebt, naar de kwaliteit van mijn stem, dan heb je gehoord dat ik een besluit genomen heb. Ah, nou, ik vind het niet zo erg. hoor. Hoe lang, hoe lang heb je hier uh, iedere maandagavond gezeten? Sinds wanneer? Welk jaar was het dat je begon? Dit? dit? Ja. Nee, nee, jouw gedichten voorlezen. Hm. Ja, hoe lang doe je dat literatuur. al? Van is Van de eerste minuut tot de zestigste minuut. Gewoon een vol uur. We zijn begonnen. En dat zestig jaar geleden, zo ongeveer. <laughs> Je hebt toch wel ze een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje En beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Dag, een beetje een beetje dan gaan we nu naar Joost Prinsen en die zingt het schone lied Brussel Zuid. Vlak bij station Brussel Zuid zien de huizen er hopeloos uit. Zelfs het geglazuurd keramiek in de muur, werd zwart op de duur. Vlak bij station Brussel-Zuid, heeft Chef een kroeg die nooit sluit. Eén die zich nuchter drinkt met een glas bier, roept Chef, kom eens hier. Zing ons dat lied nog een keer. Chefke, hoe was het ook weer? Liefje, ik moet weer gaan varen, nooit vindt een zeeman zijn rust. Ik heb in je gitzwarte haren en aan je boezem gerust. Liefje, de lokroep der baren. Wordt door geen hartstocht geblust ik zal je beeldnis bewaren, ook aan die andere kust. Dageraad is het half zes, een doorzakker slaapt bij zijn fles. Er is een vrouw die aanhoudend wat praat, die niemand verstaat. Arbeiders net uit hun bed Hebben schurend wat stoelen verzet Voor de langdurige werkdag begint Pakt elk nog een pint Chef zingt van achter de tap zijn lied voor die treurige hap Liefje, ik moet weer gaan vallen een zeeman, zijn rust. Heb je gitzwarte haren, en aan je boezem gerust? Lief je de lokker op der barren, waardoor geen hartstof gebeurt. Met zijn muzikant trok chef met dat lied door het land. Het was in de jaren dat iedereen wist van chef de artiest. Nu klinkt dat lied in zijn kroeg. Nog een enkele keer s morgens vroeg. Iedereen vaart in gedachten mee uit. En vergeet Brussel Zuid. Ja, dit is een uur literatuur. En nu aangeschoven is Co de Laat. Ja. Ik had al aangekondigd dat hij bij de gasten was. Nou, Co. Ben. Je bent uh, voor de tweede keer hier, begrijp ik dan. Ja. Dus, uh, nou, uh, je bent dus wel, wel bekend bij onze luisteraars. Mm -hmm. En ver daarbuiten, want uh, ik denk <lacht> toch dat je wel een groter publiek hebt dan, dan, uh, dan, dan, dan wij toch. Hè. Je hebt twintig gedichtbundels geschreven. Ja. En je gaat optreden in het Jouw van Bezaal. Allemaal correct. Nou, daar gaan we wat over. Nader uh, je aan de tand voelen. Voel maar. Zullen we met dat. Uh, Doe de mond maar op. Ja, met die twintig gedichtbundels dan uh, beginnen. Ja. Dat is uh, een overige haast. Ja, dat is inderdaad erg veel. En er waren ook nog twintig jaarlijkse dichtbundels. Ik heb het ook echt jaar in jaar uit volgehouden. En op een gegeven moment vond ik het ook wel weer mooi geweest. Want ik wil niet uh, ieder jaar aan uh, zo'n dichtbundel en de presentatie eromheen vastzitten. En ik vond twintig wel een mooi getal om daar eens een punt achter te zetten. Mm -hmm. Wanneer is de laatste verschenen? Dat is geweest in 2010, Ter een van mijn twintigjarig jubileum als uh, schrijver en dichter ook. En het was onderdeel van het code Laat Festival, dat nou ook weer plaats gaat vinden. Toen heb ik een dichtbundel en een verhalenbundel uitgebracht, Stadsgezichten van Tilburg. Of mijn karmichelt mijn verhalen over Tilburg, zal ik maar zeggen. En dat waren dus ja, 21 boeken bij elkaar en uh, toen vond ik het wel mooi geweest en ben ik mezelf in, uh, opnieuw gaan uitvinden en in andere vormen gaan presenteren. En wat ik dan op 4 november in Jan van Bezauw ga doen, is er ook weer een variant van. Dan uh, ga ik eens een keer geen bundel presenteren, maar ongebundeld werk presenteren en mensen krijgen dat dan voor het eerst te horen. Mm -hmm. Dus uh, aan de filmwereld ontleende term sneak preview is daar dan ook oh, ja. van toepassing, ja. Jezelf opnieuw uitvinden. Ja? Je had je in die twintig bundels uh, je helemaal uitgeschreven. Daar was hmm. verder weinig meer aan toe te voegen. Ja. Nou ja. Is... Jezelf hebt. Uh, Hoeveel pagina's hadden die uh, bundels gemiddeld? Ik heb een groot geheugen. Maar nou, doet u wel een beroep op iets? Uh, dat zou ik echt niet meer weten. Nee, maar het is ja, ja, ja. Nee, ja was, het vind heel mooi. Het hele mooi, 15 uh, prachtig uh, gedichtjes prachtig in, in een mooie. Nou, over het algemeen waren ze wel dan wat dikker. Je geweld, ja. of, uh, was het of was het echt een stevig boekwerk? Nou ja, de laatste oh, keer een, uh, was het wel een wat stevig boekwerk. Ja, het is ooit begonnen als een beetje ranzige, smoezelige, gestenzelde boekjes. Oh, maar daar moet je vanaf ja. en dan uh, krijg je zoiets. Oh, en daar stond ja. dan behoorlijk veel in. Stond er stond ook wel liedteksten in omdat ik daar ook wel voor mensen schrijf of wel eens tussendoor liedjes schrijf die me opkomen dus dit is trouwens een hele mooie titel want zo is het ook De boodschappenbrekende dag Ja. Ja. Misschien moeten we Norbert vragen want dat is een profeetlezer. Jij kent het werk van Coeur Laat. Ik ken het, het werk van Wat is van het voor een dichter? Is het een getourmenteerde ziel? Nee, is, het nee, een gelukkig, ge nee, is het een duistere poët? Nee, nee, is het een cryptische? Wat is het? Het is dan? een heel vormvaste uh, dichter die uh, schetst, schetst wat hij ziet en wat hij meemaakt. Mm -hmm. um, het is um, light, maar niet heel light. Uh, zeg je dat goed, Coeur? Uh, uh, ja, dat kan er heel goed ja, mee ja. door. Goed zo. Ja. Um, nou, het is dus niet uh, moeilijk en, en, en ingewikkeld en zwaar en, uh, en wat hij meer zei. Maar het is heel toegankelijk, het is vormvast, het is... Af en toe briljant, mag ik wel zeggen. Dat, dat, dat durf ik wel te zeggen waar, waar die op bij zit. Dus, uh... omdat, je vooral, omdat je af en toe zegt. En dat omdat durf je... ik ook niet tegen te spreken. Het oh, nee. oh, is uh, af en toe zo. Dat, dat laat, toe. Ik ja, laat ik hem ja, ja. graag aanleunen. Nee. Is het is natuurlijk niet, uh, niet, niet over de hele lidie briljant, ja. maar het is af en toe is het echt uh, briljant en, uh, en, en zeer goed getroffen. Uh. En, ja. uh, ik, ik, ben, ik ben wel een bronnaar van, van Codelaat. Ja. Mm -hmm. ja, uh, als, als, als mens en als dichter, mag ik zeggen. Ik vind knap hoe die. Uh, we hebben onlangs een gesprek gehad. Uh, en dat, daar heb ik een verhaal over geschreven, wat in Leidraden komt staan nu, uh, het komend nummer. Mm -hmm. en, um, daarin beschrijft hij ook hoe die uh, in die 25 jaar toch. Uh, ...zeer serieus met zijn vak, want het is gewoon een vak natuurlijk, bezig is geweest. En um, ja, daar heb ik grote waardering voor hoe hij hoe, hoe dat doet. Um, hoe hij echt studie maakt van, uh, uh, van, van, van, van hoe je moet dichten. De, de, de, de standaardwerken van dr. Hans P. Die liggen er dan bij... En, uh, hij schrijft ook uh, voor toneel en, en, en dat, gaat, dat gaat ook allemaal zeg maar, zeer doordacht. En, uh, en, en daar wordt echt tijd en moeite in gestoken ja. om te kijken hoe, hoe je dat doet. Dus uh, de scripts worden bestudeerd van, van, van, van uh, films en van, van series op tv. En mm -hmm. Ja, daar uh, dat, dat heb ik grote waardering voor. Hoe iemand zo met zijn vak bezig ja. is. Maar als hij uh, zegt, uh, ik, ik moest mezelf opnieuw gaan uitvinden... Wat mankeerde er dan aan de mensen en aan de dichtercode laat dat, dat die tot zo'n zo uitspraak kan Nou Ja, ik, dat, dat moet je mezelf maar even vragen. Nou, je kijkt heel nieuwsgierig. Van, wat gaat nu komen? Ja, <gengelijen> nou ja, er mankeerde niet zoveel, maar het was gewoon tijd om een beetje van die vaste formule af te stappen. Van ieder jaar die dichtbundel. Want als je daar ieder jaar aan vast zit, dan sluit dat ook weer andere dingen uit. En in die tijd. He, uh, tussen mijn laatste dichtbinder en nu in heb ik onder andere verschillende en ereplaatsen gehaald bij schrijven en dichtwedstrijden. Ik heb voor verschillende artiesten geschreven. Ik heb een toneelstuk geschreven en Pardon? ik, ja, nou, het uh, een daarvan was van daarvoor nog, oh. maar goed, mm -hmm. maar oké. Okay. Ja. En uh, ik op mijn website heb ik nou uh, om en bij de 380 actuele gedichten geschreven. En uh, dan vergeet ik nog een paar hoor. want ik ben af en toe ook wel het overzicht kwijt van wat ik zoal doe. Op mijn Facebookpagina schrijf ik nou regelmatig uh, verhalen over wat ik zo al mee heb gemaakt in mijn uh, niet zo woelige, maar toch wel boeiende leven. Dus al met alles toch, uh, het oeuvre heeft toch heel veel andere onderdelen nou ja. gekregen. Ja. En, uh, dus kennelijk de sociale media. En ja. Is dat uh, bevredigend? Wordt erop gereageerd? Uh, ben je dan in gesprek met, met een publiek? Zeker, zeker. Je hebt soms echt hele lange reactietweets. Soms Sommige dingen zijn heel herkenbaar voor mensen. Maar uh, ja, met social media is het zo. Uh, bijvoorbeeld Facebook liken mensen heel mm. erg veel. Maar je hebt echt heel erg veel likers nodig... om een bepaald percentage te hebben. Dat bijvoorbeeld op 4 november na het Jan van Mezouden... Oh, ja. of een bundel koop. Kijk... Uh, dat is natuurlijk ook zo, Wat dat is met alles zo. Hè. Wat ik ook in het interview met Leidraden zeg, zijn mensen die in de kroeg alle nummers van Marco Borsato en Guus Meeuwis meezingen, terwijl ze nooit een CD ervan zullen kopen of nooit naar een concert zullen gaan. En zo heb ik dat ook met fans op een iets kleinere schaal dan Marco en Guus. Maar dat komt mm -hmm. op hetzelfde ding. Ja, het is ja. niet waar. <laughs> ja. Ja. Jij had wel veel gegoogeld. Ja. Nee, nee, nee, ik heb, maar, ik, ik heb alleen maar gegoogeld... Het, alleen maar. Ik heb alleen maar even gegoogeld wat, wat uh, Codelaat precies deed. En, mm -hmm. uh, en ik zag dus inderdaad teksten En ik. Ik ben benieuwd, heeft het iets met Tilburg te maken ook wat je doet? Of heeft het. Uh, uh, of iets met Brabant? Of, of dat gaat uh, helemaal los van? Dus nou, ja en nee. Wat, uh... Nou Ja en nee, die stadsrichter van Tilburg uiteraard wel. Die spelen zich in Tilburg af. Maar dan nog zijn er vaak verhalen die door iemand uit IJmuiden... of okay. uit Velzenbroek ook wel kunnen worden gelezen. Behouden dat er een keer een straatnaam in wordt genoemd. Of een dialectspreker uh, in opgevoerd wordt. Maar uh, ja, kijk... Uh, ik ben zoals heel veel Tilburgers in de bocht geboren... maar daar houdt de Goorsenring dan wel op. Mm. Maar ik woon heel mijn leven al in Tilburg. <laughs> en natuurlijk spelen veel dingen die ik gezien of gehoord heb... ontmoetingen die ik heb gehad spelen zich in Tilburg af. Dus er komt direct of indirect wel uh, voorbij. Alleen in principe heb ik een landelijk werkterrein. Dus niet zo dat het helemaal doordrenkt is van lokale ja. begrippen. Dat is. Uh... Ja, de teksten die, uh, die van, van anders schrijft... Ja? Uh, wat voor soort mensen zijn dat? Mensen die, uh, die, die, die een show opvoeren? Uh -huh. of mensen die, een, een, een, een, uh, die het moeilijk vinden om een tekst te maken uh -huh. omdat, uh, omdat, omdat zij moeten speechen? Of, uh, uh, uh, nee, uh, toespraken had ook wel gekund trouwens. Nou je het zegt, moet ik ook eens achteraan. Ja. Ja, er zit meer geld in. Nou ja. Nou, heel toevallig een paar dagen na mij in het Jan van Bezouw staat uh, Maurice Hermans met twee zangeressen. Een van die twee zangeressen, Ellen Evers, daar heb ik voor geschreven. Mm. Dat is een vooral een bekende musicalactrice. En die heeft ook wel eens met een eigen programma wat gedaan. Uh, Sandra Timmerman, dochter van Gert en Hermine, heb ik voor geschreven. Ik heb overigens oh, ja, nog een ja, dubbel interview met haar gehad in de zaterdagmatinee hier. Dus ja, echt uh, alle walletjes van de log heb ik wel van gegeten wat dat betreft. Ja, zowel dus hier als in de zaterdagmatinee wel te schrijven kan dat nou zeggen. En nou ben je en, bezig. Ik denk ook even aan de Kinderboekenweek. Met een mu musical voor kinderen. Hè? Klopt. Um, er zijn uh, twee voorstellingen in de maak. Die op. Ze Ik moet niet te veel data noemen. Want, dat de echt, niet, want dan weten de mensen echt. Wat is er rekening nee, het sorry. Precies, daarom. Mensen moeten 4 november onthouden. En 7 oktober even vergeten. Want dat is in elke leek een heel warm week. Maar dan uh, gaan er twee. Uh, Voorstellingen voor de kinderboekenweek draaien daar dan, dat klopt. Hmm. En die gaan ook elders wel draaien. Misschien ook wel een Jan van Bezal, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Dat is en hoe kom je aan de idee om voor een kindermusical te schrijven? Omdat ik een zangeres tegenkom, Margret Engel... en die had plannen om iets met de kinderboekenweek te doen. En buiten een zanger net is Margret ook een zakelijk talent... Wat in de artiestenwereld heel erg zeldzaam is. Mm. Dus die had toch vrij snel um, samen met Lonneke Schapendonk, haar medeproducent, een productie van de grond getild. En uh, toen was ik aan het schrijven. Mm -hmm. ja, dat. Maar die combinatie moet je hebben: dat je mensen treft die ook het organisatorische en zakelijke talent hebben. Wat in de artiestenwereld helaas vrij het zeldzaam het is. Wat? De liedere, liederen, teksten? Het hele script. Dus ook de dialogen en de liedjes. Oh my ja. En geven en, en, en, uh, zij ze, ze dan een soort opdracht en zeggen god verwerken dit en dat in? Of nou, vrijd, ja. nou je, ja, allebei een beetje. Het is de kinderboekenweek en het kinderboekenweek thema is natuur, techniek en wetenschap. En... Um... Het uh, fortuinlijke van dat thema is dat het heel veel basisscholen natuurtechniek techniek en wetenschap op een curriculum aan het nemen zijn. Waardoor dat ook los van de kinderboekenweek opgevoerd kan worden. Dus het zou nog wel eens een of twee jaar kunnen gaan draaien. Want volgend seizoen gaat we dan een reprise nemen. Dat staat al vast. Dus, uh, en dat is, en um, ja, daar kan ik dan mijn eigen invulling aan geven. En ik had... Um, ja, een geluk bij een ongeluk komend weekend. Een van de twee voorstellingen die is dan voor de bovenbouw. Hè. Een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. En die voor de bovenbouw, die heet Wereld zonder wifi, waarin de hoofdpersonen door een stroomstoring ineens internetloos zijn. En dat overkwam mij dit weekend. Dus ik kom meteen. Mm. <laughs> <laughs> Absoluut de ramp. Eigen ja. ervaring. ramp. Nou, nee. nee, nee, nee. nee. Uh, die die, die Facebook-verslaving hebben ze ons aangepraat. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Als het er niet is, dan nou. zit je echt niet zo uh, te trillen of ontwenningsverschijnselen. Nee. Nee. Ik niet, althans. Ik heb nee. het niet gemist. Nee. Echt, uh, nee. En Norbert, heb ik aan jou een vraag. Ja? Want jij zei, uh, met tijd en wijle, ik wil, uh, vind ik ineens in het werk van Co iets briljants. Ja. Mm. Heb, nou, jij, het jij, zo... heb jij ook uh, iets op je uh, geschrift of regel die jij ineens briljant vond? Nee, nee heb ik zo niet paraat, maar uh, ik heb ook niet alle bundels van hem, maar wel een hele hoop. Ja. Uh, ik was ook wel een vaste bezoeker van uh, de, de, de jaarlijkse presentaties. Um, ik, ik kan zo geen, geen, geen concreet voorbeeld geven. Ja, in zoveel bundels zitten heel veel briljante precies, momenten hoor. Precies, ja. gros, het gros en daar dan weer het bovenlaagje van. Dan, uh... Kies er maar eens er uit. Er staan ook heel weinig slechte, heel weinig slechte regels in. Dus, uh. Hij zegt het. als je al die briljante gedichten bij elkaar bundelt, dan heb je dus echt een. Ik vind uh, deze tekst vind ik ik vind, heel erg goed. Zijn, zijn, zijn titels zijn, zijn meestelijk. Uh, brood, in de boodschappen de de uh, breken de dag. Mm -hmm. ik en ben dan, dan vond ik dit nog een van, van de mindere. Oost. Kun je nagaan. <laughs> ja. Nee, okay, maar het ja. is dus echt waar. Ja. Waarom zit, waarom zit ik ben dat zo nou netjes oud, in plastic verpakt? En als ik soms zo'n boodschap. Oh dat ja, is, dan dat, ik denk, dat is niet te veel lijden. Ik moet ik doen. Ja, precies. Daar even uit. Ja. Mm -hmm. ja, dus ik vind een mooie titel. Nou, kan ik ook weer in mijn zak steken. Zeg, je gaat optreden. Daar ja? moeten we het ook over hebben. Ja. Um, wat is de aard van het optreden? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Ga je alleen een stuk door gedichten voordragen? Um, ja, voor een deel wel. in uh, ja, echt vast programma heb ik nooit gehad. Ik uh, had wel op mijn improvisatievermogen vertrouwd en dat vertrouwen was vaak wel gegrond. Um, die uh, avond wordt dus, die heet Sneak Preview en dat is het dus ook. Het is een uh, try-out van nieuw werk. Uh, maar uh, wat ik allemaal ga doen en in welke volgorde heb ik nog geen flauw idee van. Bovendien ligt er ook nog een hele stapel ideeën en aanzetjes die nog uitgewerkt moeten worden. Wat ik er allemaal op 4 november al van af heb, weet ik nog niet. Maar ik heb dus een map met uh, voltooid nieuw werk... en ik heb nog een map met onvoltooid nieuw werk. En het is het doel dat die map met onvoltooid nieuw werk steeds dunner wordt... en die met het voltooid werk steeds dikker worden. Is er ook muziek bij? Nee, nee, nee, nee. Je speelt geen piano, je, nee, je zingt niet. kon ik dat maar. Kon, kon ik, ik maar ook nog piano ja. spelen ja. en zingen? Dat was ja. voor was mijn liedjes. geweest dan, mm -hmm. de... Ja, dan uh, was ik voor mijn liedjes ook niet afhankelijk van die artiesten ja. geweest. Ja. Dus het is... Uh, die ja. vaak ja. geen geld hebben... Wat? Uh, hoe laat het eindigt? Of is dat dan ook, hangt dat ook af van... Uh... Nou, ik, uh, ik... Zo goed als ik schrijven kan, zo slecht kan ik klok kijken, maar ik ga een beetje uit van twee keer drie kwartier. Als oh ja. ik wil, als ik echt uh, heel erg opdreven ben, kan ik het ook wel twee keer een uur volhouden en het gebeurt ook wel zo dat het publiek het ook zo lang volhoudt... maar ik ga uit van uh, twee keer, drie kwartier, anderhalf uur... maar het pin me niet op tien minuten meer vast of zo, dat weet ik niet... maar daar, daar mik ik wel een beetje op, nee, dat ja. vind ik wel een... ook uh... ja, ja, drie, drie kwartier proza. is een mooie... Oh, doet ook proza, dus zou je... kunnen, ja. ik, het zou zomaar kunnen, dat is... Uh... En heb, heb, je, een nu... Ja. heb ja. je nu voor ons ook gedicht meegebracht... Ja. Ja, dat. ik zal een um, speciaal gelegenheidsgedicht doen. Dat overigens bij de open dag uh, in het Jan van Bezouw circuleren de eerste flyers. En ik heb ervoor uh, de sneak preview op 4 november eentje gemaakt. En er staat een uh, gedicht over mijn um, uh, gools tilburgse identiteitscrisis in. Mm -hmm. Geboren in de bocht. Het is een gegeven. Dus Gools nog Tilburgs. Ben ik mooi mee klaar. Geen vlees, geen vis. Zo ga ik door het leven als halve kruik, als exportgoorlenaar. Hoe ik mij voel? Voornamelijk bekocht. De hovel is mij altijd vreemd gebleven. De heuvel heb ik des te meer bezocht. Maar dat is de historie om het even. Ik ben toch echt geboren in de bocht. Jij ja, trekt er wel een triest gezicht bij zeg. Ja, ja, we zijn, uh, ja, wij zijn een beetje Wij Tilburg zijn een beetje raar Stiefkinderen van Goorlen wat dat betreft ja. Wel hier geboren worden dan ja, ja. Je... Ja. ja, precies Maar uh, ik vind het wel heel leuk Dat ik eindelijk eens een keer op mijn geboortegrond optreed Want het is nog nooit echt gebeurd Behalve dan met de nacht van het gedicht Heb ik een aantal maanden in de bus, ja. In de bus. En de nacht van het gedicht heb je ook wel opgetreden. Nee nee, nee, nee, alleen nou, in de bus. Alleen in de bus. Ja. Uh, Vraag me niet waarom, maar ik heb een keer of vier, vijf de bus gedaan. En nee. ja, al voorlezende kom je dan wel op Goolse grondgebied. Maar ja, het telt toch maar half eigenlijk. Het is echt gewoon op vaste Goolse grond. Dus uh, ja, dat vind ik dan toch wel bijzonder. Dat is, uh, ja... En kan je ook nog wat uit dat boek van die boodschappen doen? Roept u maar. Nee, ik roep niet, want nee. jij moet kiezen. Oké, okay, dat kan ook. Ja. Even, hoe lang hebben we? Um, Het is vijf over half. Vijf over half. Nou, oh. nog een minuutje of... We dat moeten is... nog een mooi lied doen. Ja. En Ben moet nog zijn recensie doen. Dus ja, ja. Een dan... minuutje of tien hooguit. Uh, maar okay. misschien wil je nog andere dingen vertellen of wil Norbert nog dingen toelichten ja. uit zijn interview. Dat vind ik ook wel leuk, maar eerst een gedicht. Dat zou dan ook een, een sneak preview zijn. Ja. Sneak eerst preview een van preview. het interview, eerst, ja. Ja, ja, ja. Eerst een gedicht. Ja. Nou. Dan uh, nou, heb ik net de Goolse gedicht dan zal ik ook een Tilburgs gedicht doen. Of althans een gedicht dat een observatie is van de Tilburgse kermis. Meisje op de kermis dat er net niet bij hoort. Meisje op de kermis dat het net niet heeft. Ach, wat wil ze graag uitdagend overkomen. En ze heeft er zo intens naartoe geleefd. Elke kermismodegolf houdt zij in ere... maar ze is te mollig voor zo'n blote buik. Van een navelpiercing gaat haar navel zweren. Ieder kapsel wordt bij haar een dorre struik... Loopt ze met een blote rug of blote schouder... Hoopt ze dat het volk der bruine vel goed ziet... Doen die witte sporen van haar houder Heel het sensuele plaatje weer te niet. <lacht> Meisje op de kermis dat er net niet bij hoort. Meisje op de kermis dat het net niet heeft. Ach, wat wil ze graag uitdagend overkomen. En ze had er zo intens naartoe geleefd. Meisje op de kermis dat er net niet bij hoort... Elke avond doet het weer een beetje pijn. Ach, wat zij wil zijn, zal zij vanzelf ontgroeien als ze ooit zal durven om zichzelf te zijn. Ja, nou ja, dit is natuurlijk een briljante tranentrekker, hè? Toch wel, hè? Ja, <laughs> ja ik vind dat wel een tranentrekker. Ik heb altijd medelijden, dan. <laughs> nou, als, uh, Alleen als ze het zelf in de gaten hebben, anders hoef je geen medelijden te krijgen. Nee, nou, maar, het natuurlijk niet... hebben ze dat, want ze hoort er niet bij. Ja, ja dat... diep van binnen weten ze dat wel. Nee, ze zullen ze het ja. niet graag toegeven. Maar dat je er uh... niet bij hoor dat weet je wel. Ja. Dat weet je wel. Ja, mm. dat weet ik zeker. Dus. Ja, het interview. Uh, om daar nog even op terug te ja. komen. Uh, dat begint eigenlijk... bij uh, dat eerste optreden. Als ik uit mijn hoofd zeg... 19 augustus. Klopt. Ja. Uh, 25 jaar geleden. <laughs> 90, 90. 1990. Ja. Uh, 1990. Uh... 90. 90, ja. Um, er was een optreden in Hilvarenbeek. Beek. Uh, eigenlijk bij toeval tot stand gekomen. Hoe, hoe ging dat, uh? komen? Vertel eens. Dus. Was dat misschien de laatste Kempische cultuurdag? Nee. Nee, <laughs> nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> Een heel uh, ver achterkleinkind ervan. Dat oh. festival heet het Eburonen Tonen Festival. O oh, jee. Dat heeft een paar jaar bestaan. Eburonen Tonen? Ja, ja, het een uh, poster met een Viking met een grote hoorn erop. Het, uh, uh, ik kwam toen regelmatig bij de open dichtbus. Die stond toen op de kattenrug in Tilburg van chef Wiersma... die ook een uh, platenuitrein uit had, keren weer om. En uh, ja, ik sprak die man regelmatig en ook wel eens verteld... dat ik een beetje met illegale schoolkrantjes bezig was en een beetje dichten. En daar was iets van blijven hangen. En toen vroegen de vrijwilligers van het tref... het toenmalige jongerencentrum als chef geen dichter voor hun e-bureau Festival wist... En zei, chef, ja, er komt wel een jonge man aan de bus en mm. ja, ik weet niet, maar daar moeten we wel iets mee. Oh, ja. En uh, op zijn chef Wiersmaas zei hij dat zo. Mm. En toen vroeg hij of ik daar zin had, ik zei, ja, eigenlijk wel. En uh, toen stond ik voor het mij op een buitenpodium op het E-Bureau Festival, voor een behoorlijk grote menigte wel. vrij top. Uh, nee, nee, het was in de tuin van de Tref. Dat was oh. uh, in de Hollestraat, was dat. En er stond er een boek op een gepropte menigte op dat grasveldje. En ik stond op een uh, klein uh, zeepkistachtig podiumje, zonder microfoon, heel hard te bleren. En uh, dat sloeg heel erg aan. Mm. Ja. ja. En sindsdien uh, trek je heel Nederland door? Ja, uh, alleen uh, Friesland en de Polder. Dat zijn de enige witte vlekken op de kaart. Die, uh, die krijg ik niet ingevuld. Dat is. Uh, dat ligt een beetje moeilijk blijkbaar. Maar voor de rest heb ik allemaal delen van het land gehad ook. En België ook wel een paar keer. Ja, Maar in eigen stad? Uh, uh, he, ja. Het wordt in eigen stad. Nou nee, dat, dat, dat, zou, dat zou je graag heel romantisch ja, natuurlijk ja, ja. mij aan willen wrijven. Maar dat is niet zo. Ik moet je teleurstellen. Ik heb toch wel etterlijke honderden malen in Tilburg opgetreden. Bijvoorbeeld zowel in Noorderlicht als in 013. Dus dan uh, omvat je toch een flink stuk podiumhistorie. En daarnaast... Um, ja, die Janckse bundelpresentatie... die heb ik achterhevolgens in zaal 16... en daarna aan de vorst, wat toen nog, nog niet de nieuwe vorst was... en Paradox gehouden. En dat zijn uh, over het algemeen goed bezochte... en naar dichtersbegrippen bovengemiddeld mm -hmm. boven bovengemiddeld bezochte presentaties geweest. Dus uh, ja, stiekem toch wel... Uh, buiten de officiële paden... om wel behoorlijk veel aanhang opgebouwd. Ja. Ik denk dat er in Tilburg alleen al... toch wel enkel honderden mensen zijn... die vijf of zes codelaatjes in de kast hebben... en net zo vaak ja. naar een dichtbundelpresentatie zijn geweest. Dus deze dichter wordt wel degelijk geëerd, Norbert? Gelukkig wel. Ja. Ja. Ja. Heb jij zo dat interview... je doorloopt zijn, zijn de, de, de, de, dichterlijk leven? Normaal zo vanaf euh, de, 1990... Euh, en wat een klein stukje aan wat daar aan vooraf ging. Dus ze had een, uh, een eigen schoolblad tegen gas. En ja. dat, dat, dat, dat hakte er nogal in. Dat had veel fans, ook van buiten de school zelfs, tot in Boks tot toe. Ja, druppelde buiten de school. Ja. En uh, ja, was dat zo welke, welke school was dat? Dat was het Paulus, uh, Paulus? Paulus Lyceum. Ja. Ja. Ja. Waar je docent bent? Of, uh, nee, nee, nee, nee. Leerling, uh, leerling was ik daar. Ja, ik, was toen, uh, ik had wat van die dingen gesteld, en een beetje uitgedeeld. En dat begon wel een beetje ruis omheen te komen. Wel een beetje reuring omheen te komen. En ik stond er niet zo goed voor om een examenjaar. Toen dacht ik bij mezelf, als ik nou zak, ga ik dit verder uitbouwen. Toen heb ik het gepresteerd om te zakken, omdat ik één tiende tekort kwam. Dus dat is echt heel chenomierig. Ja. Maar ik heb dat extra jaar dus wel benut om de, die schoonkrant verder uit te bouwen. Ik kreeg er dus steeds meer abonnees en... Uh, ik had ook het geluk dat er dat jaar een jubileum van het Paulus Lyceum was. Dat bestond 35 jaar en ik had uitgerekend dat ik 15 jaar scholier was. Mm -hmm. En ik had uh, uitgereken dat de samenvoeging van... ik ben geen rekenwonder, maar 35 plus 15 is 50... En dat vond ik eigenlijk een mooie jubileumgetal. Dus had ik een jubileumkrant verspreid tijdens jubileumweek. dat het. 50. Ons gezamenlijke 50 jaar jubileum. Ja, 30 is niks en 15 Nee, ook niet. Daarom. Ja. Maar samen waren we 50 jaar. Ja. En toen heb ik ook bekend gemaakt dat het uh, Paulus Lyceum om die reden vertaan, het Jacobus Lyceum zou gaan heten. Namens hem erg in dank af. <laughs> en dat heeft ook uh, ja, tijdens de jubileumweek gecirculeerd, zeer, zeer dat krantje. Dat was. Uh, Echt het officiële programma ingesmokkeld op die manier. Tegengas. Dat is wel grappig. Ja. Ja, ja. Ik heb het krantje uiteindelijk nog vijf jaar gehad, dat is een beetje het scharnierpunt tussen de schuifdeuren en mijn publieke carrière. Mm -hmm. ja. Dus ja. we zijn in elkaar overgegaan. Ja. Mooi. Mm -hmm. Dus wij wachten nu vol spanning. 4 november. 4 november. 4 november. 4 november zeg je ja. het voort. En denk erom dat je dan jolig je best doet, hè? Dat doe ik altijd. Dat doe ik nu <laughs> toch ook? Het begint om 8 uur. De entree is 5 euro. En de leden van de bibliotheek of de literaire kring Goren mogen voor 4 euro naar binnen. Oh. Het nadeel is dan wel, als ze voor vier. De, die kaartjes voor 4 euro zijn alleen aan de kassa te kopen. Dus het is een beetje wat is wijsheid. Slijt ik mijn schoen voor die 1 euro korting... of zeker laat ik die euro hmm. maar zitten voor het goede doel... en ik maak gewoon op de site 5 euro over. Dat is dan een beetje de afweging die men moet maken. Maar uh, heel royaal allemaal, heel genereus, ja. Mm -hmm. <lacht> <lacht> nou, ik zou de kassa niet proberen... want uh, daar, daar stonden we laatst toch in een vreselijke rij... en ze kregen die kaartjes er maar niet uit... Oh. Dat, dat, dat krijgen ze niet, uh, niet goed georganiseerd hier. Dan zou ik zeggen, laat die euro maar zitten. Laat die euro euro maar zitten. Jan van Bezouw.nl uh. <laughs> <laughs> Goed reserveren. 4 november. De echt... ja. ja, 4 november. Dan gaan we nu naar nou, muziek. We hebben net een muziek gehad van Joost Prinsen. Dat had ik bedacht. Waarom? Omdat hij in het Jan van Bezouw komt optreden. Binnenkort een uurtje literatuurtje. Lijkt me heel erg leuk. Ik kan het beamen, ik heb het... Uh, Je hebt het gezien, hè? Of de allereerste het? voorstelling. En, uh, ja, ja, dus dat leek me leuk. Nou, ik had ook nog iets bedacht, maar dat gaat niet van Harry Emery. Want die komt spelen, een bassist is dat, heel goed. Met Hans Dulfer, komt ook in het Jan van Bezouwhuis. Maar dat doen we de volgende keer. Maar nu, omdat ik het niet... Ik kon ik het niet vinden. kon het niet nee. vinden. Ja, wel het niet vinden. met Katja samen, ja, maar nou, niet met hem alleen. Nee, nee. En nu heb ik dus iets bedacht samen met Stefan van Mathilde Santung. Want die komt ook in het Jouw van Mezel optreden. En dan zingen wij een liedje van Toon Hermans. Ook in de roos. Komt ook in appels de afhandelszorg. Op de tafelsprij. In ieder geval, mm -hmm. Maurice. Ja. De appels op de tafelsprij. Vind ik een prachtig liedje.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 Een sofa, vier maten poef, vier maten blij zijn, vier maten rauw, dat is mijn liedje voor jou.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 de tafel spreidt. Vier maten heilige. Yeah. Nou, dan ga ik naar mijn recensie. Dimitri Verhulst, de, de Zomer hou je ook niet tegen. Boekenweekgeschenk 2015, Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. Uitgegeven door Atlas Contact, 2015. Dimitri Verhulst zal voor veel lezers bekend zijn geraakt sinds De Helaasheid der Dingen, 2006. Daarvoor schreef hij al De Kamer hiernaast, 1999. Niets, niemand en redelijk stil, 2000. Liefde tenzij anders vermeld, 2001, De Verveling van de Kieper, 2002, Problemski Hotel, 2003, Dinsdagland Schetsen van België, 2004. Ondanks zijn wilde uiterlijk en de suggestie van een ruig leven, kun je uit dit lijstje opmaken dat er een noeste werker schuilt in Dimitri Verhulst, die uit is op productie, op een oeuvre. Na de helaasheid verscheen in hetzelfde jaar 2006 mevrouw Verona daalde de heuvel af. Godverdomme dagen op een godverdomse bol, 2008. De laatste liefde van mijn moeder, 2010. De laatste zeven zinnen, 2010. Monoloog van iemand die gewoon werd tegen zichzelf te praten, 2011. De intrede van Christus in Brussel, 2010. De laatkomer, 2013. Kaddisch voor een kut, 2014. Verhulst is sterk in titels. Zijn stijl is flamboyant, barok, recht voor zijn raap, grof van taal en expressie. Ruwe bolster, blanke pit. Zijn inhoud is meestal betrokken. Hij kiest voor de onderliggende partij. Hij koketeert een beetje met zijn lage komaf. Hij komt uit de goot. En voor hetzelfde geld was hij in de goot gebleven. Als je een paar boeken van hem gelezen hebt, komt na bewondering ook wel verveling. Déjà vu om de hoek. Ja, Dimitri, nu weten we het wel. Als dat een reden zou zijn om het gratis boekje ongelezen te laten... ...moet ik u hier toeroepen, dat zou jammer zijn... ...want het is echt de moeite vaart. Gratis boekjes, ik weet niet hoe het daarmee vergaat... ...maar ik vrees dat ze nogal eens ongelezen blijven. Wat doe je eraan? Wat doe je eraan is het sentiment die in het geschenkboekje overheerst. De zomer hou je ook niet tegen. Een man van begin zestig ontvoert een zwaar gehandicapte jongen... ...op de vooravond van zijn zestiende verjaardag... Ze bestijgen een ogenschijnlijk willekeurige bergtop in de Provence en de man ontkurkt daar enkele exquise streekwijnen. Hij vertelt waarom deze berg hun bestemming was en over de stochtelijke liefdesrelatie met de moeder. Als surplus krijgt de jongen zijn ontstaansgeschiedenis als verjaardagsgeschenk. Dit is de flaptekst, het is een adequate samenvatting. Om op gang te komen en voor de vreemdeling, om verhulst stijl te proeven, geef ik het begin van de roman ...of novelle beter. Citaat dus. <kliek> Pierre hield van elle lange en zekere zin altijd weer... ...contemplatieve autoritten op zijn eentje... ...en dus gaf het niet dat zijn passagier... ...tijdens deze volgens de GPS tien uur durende tocht naar de Provence... ...een zwijgzame vegetatieve imbeciel was. Sonny heette deze stille reisgezel. Hij was vijftien, bijna zestien... En rook intens talk en ziekenhuis. Sonny. Een uitstekende mentaal gehandicapte naam van Pierre. Geen idee wat de moeder had bezield om zo'n naam aan haar worp te schenken. Sonny, waar Uit welke grabbelton van babynamen kon ze die hebben getakeld? Enfin, zeer zonerig klonk het alleszins. Een vegetatieve imbeciel. Nou ja, het etiket dat dit maaksel van een schelere schepsel bij deze kreeg opgekleefd, zou wellicht niet het meest wetenschappelijke correcte zijn. Zo er al een term voor dat bijzonder geval was. Behalve ze nu en dan een spastische snok met zijn hoofd of zijn krakke arm, zat er weinig beweging in de jongen. Het zou een eufemisme zijn te stellen dat zijn taalgebruik kleiner was dan het eensillabige vocabularium van de meest lunatieke komieken met wie hij samen de vloertegels van de instelling onderkwijlde. Hij sprak eigenlijk nooit. Een paar oergeluiden kwamen eruit. Ja, wat gekerm en gekreun, maar immers sobertjes. En ook dat kwijlen deed hij niet bijster theatraal. Af en toe wat opgeklopt schuim op zijn vleesloze lippen als bij een vakkundig gezette café Machiato, griezeliger werd het niet. Lachen, de door de goden geboden troostprijs voor de meeste idioten, hoorde niet bij zijn lichaamstaal. Wenen evenmin. Zijn ogen verrieden nooit emotie. Een jongen die, zo hij inhoud had, die goed wist te verstoppen. Minder dan een aap, een plant, dat was hij. Een plant waarop, waarin op tijd en stond voedsel diende te worden gepopt, gepropt. Men vroeg zich dikwijls af waarom en waaruit dat voedsel nadien... helaas ook weer vloeien moet in substanties... die het beroep van verpleger er bepaald onderbetaald op maakte. Einde citaat. Zo, we zijn op gang. Op de tien uur durende rit naar de Provence. Het is maar een boekje van 94 bladzijden... maar verhulst heeft alle tijd... Leest het lekker weg? Vindt u het plezant of amusant? Of bent u in de moed om het al melig te vinden? Maar beter snel doorlezen en niet te kritisch zijn, want wat is een godsnaam die schelere schepper met een hoofdletter? Is dat Pierre? En wat een omslachtig exposé om alleen maar te zeggen dat de jongen niet spreekt, geen woord. En wie heeft wel eens voedsel in een plant gepropt op tijd en stond? Dat beeld loopt toch volkomen van de rails af. Oh nee, ik nam me voor om niet kritisch te zijn. Dit is Dimitri, zo is hij gebekt. En iedere eend kwaakt zoals hij gebekt is, neem ik aan. Hij poseert, hij doet zich voor als een hufter, een bruut zoals hij die jongen neerzet. Maar ik zei het al, ruwe bolster, blanke pit. Uit het vervolg zal blijken dat hij die jongen hoog heeft. Niemand heeft waarschijnlijk ooit een serieus verhaal aan deze jongen verteld, maar Pierre doet het. En niemand zal ooit de indruk hebben gekregen dat Sonny luistert... maar Verhulst probeert de suggestie te wekken dat Sonny luistert en begrijpt. En dan het verhaal van de liefde van zijn leven. Pierre en de moeder van Sonny. Dat is toch een mooi klassiek liefdesverhaal dat je altijd wel zou willen lezen... en dat de blijvende stuf is voor de roman. Daar kun je voor de propaganda van het boek best mee aankomen. Op de laatste bladzijde is Pierre aan het einde van zijn verhaal. <kijf> Hij ziet terug met de volgende woorden. Deze verjaardag was voor Pierre de aanleiding geweest... om toe te geven aan een machogge impuls... de kar te nemen en samen met het feestvarken naar het zuiden te rijden. Volkomen onvoorbereid. Tamelijk grotesk. Burlesk. Nu hij er even beter over nadacht... Een verhaal als een verjaardagsgeschenk had hem iets moois geleken. En hoewel, er in het, wezen ge... en hoewel het er in wezen geen s'nars toe deed wat hij tegen die zwak innegaard zei, de voordracht van het staatsblad waren net zo goed geweest, kwam het hem opeens voor dat hij die jongen iets anders en groters te vertellen had. Het poezelige, ik zal er altijd zijn voor jou. Het flossige, gekarameliseerde, je bent niet alleen, er staat een vader, een vriend aan je zij. Kijk, dit is Dimitri ook. Hoe aardig. In zijn gêne roept hij gauw nog wat ironische woorden als poezelig en gekarameliseerde hulp om zijn gêne te verstoppen. Mooi boekenweek geschenkt, CPNB. Dank je wel, dus. Ja, ja. Hebben jullie dat gelezen eigenlijk? Jullie hebben het waarschijnlijk allemaal in de kast. Ik heb het wel in de kast. Je hebt het in de kast? Ja. Ik heb het zelfs niet in de kast. Zelfs niet ik in de, de kast? Heb ik heb toevallig niks gekocht. Niks, nee. niks nee. ja. Ik moet niks. Uh, ik heb maar één boek van hem gelezen. Inderdaad, alleen maar de helaasheid der dingen. De helaasheid der dingen. Ja, dat vond ik wel. Uh, ik vond al die titel al zo ongelooflijk goed. Hm. Ik kan er iets over vertellen. Ja, uh, geef ik alweer een preview. Ja. Sneak preview van de komende nummer van uh, Leidraden. Uh, ik, ik zal ook iets insturen voor peper en zout. Hm. De helaasheid der dingen. Ik zeg. Dat is toch een prachtige titel. Helaasheid, dat woord. Hm. Dus ik ga daar ook naar op zoek. En wat vind ik? Het boek is van 2006, als ik me goed herinner. Ja, ja, ja. De Helaasheid der Dingen. En ik vind in de Telegraaf van 1994 een artikel van. Uh, uh, schiet me even niet te binnen. Over een Japanse schrijver. En die gebruikt dat woord de Helaasheid der Dingen. Die, die, die heeft dus een Japanse. Uh, beschrijving van een, van, een, van een begrip. En die vertaalt ze als de helaasheid. En dat zet ze dan tussen aanhalingstekens. Der dingen. Nou, dat vind ik toch curieus. Dat, dat, mm. dat iemand, zeg maar. Ik vind het een schitterend woord, helaasheid. En dat iemand dat, uh, zeg maar. 10 jaar of 15 jaar voor uh, Verhulst. al uh, zelf bedacht heeft. Ja. Knap. Mm. Denk je ook dat Verhulst het daarvan heeft? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Oh ja, er ja, is altijd wel iets ergens ter wereld, iets wat erop lijkt. Dat is, nou ja. Uh, ja. Ik ja, vond het een heel mooi boek. En ik vond die film een van de weinige Nederlandse films die echt totaal geslaagd is. vind ik mm -hmm. Heb je die film? Mee? Nee. Dat is jammer. Dat is ook de verfilming van Helaas zijt dat dingen dus. Ja. Oh ja. Mm -hmm. En die is mooi verfilmd, maar ook leuk. Dus, zeg, Aldus, wanneer heb jij het schenkje Nou, ik zei, dat vond ik nou net zo ja. grappig. Ik zat op te zoeken wat ik uh, nu eens wil gaan lezen. Ik heb het. Je hebt en het. En ik heb het nu op tafel liggen om het te gaan je lezen. Je gaat het en dan lezen. En kom jij... Met de recensie. Met de recensie. Dat is toch toevallig, hè? En dat dat is had, Nou gaan we het lezen. Nou gaan we het lezen. Ja, nou. nee, ik had het nou al. Ja, ik had het al ook lezen. Je bent, je bent er zo doorheen, hè? Ja, nou, nou, dat is ook fijn. Ik hou niet meer van die dikke pillen. Ah. Ik wel. Ik ben nu met een hele dikke pil bezig. Welke? Uh, de essays van uh, Michel Zeeman. Zo, hmm. ja, is... ja. So, ja. dat is... Uh, nee. Wij zijn zo... met stomheid geslagen, met met maar we zijn met de laatste minuut ja. bezig. En uh, ik moet Vlucht, netjes muziek, gaan uh, afkondigen. Ja. Nee, nee, ik ga afkondigen. <laughs> ik ga Co vooral bedanken voor Schrijf zijn bijdrage gedaan. aan dit Uur Literatuur. Norbert ook voor uh, ja, Als sidekick voor ja. Van, van, van Ko oh, he? um, Wij hebben ja, Willem uh, gehad uh, Voor het laatst Dat is toch een uh, Gedenkwaardige uh, uitzending deze keer De eerste van het seizoen Nou iedereen bedankt uh, de luisteraars En uh, tot uh, volgende maand ja, Dan, dan zijn we er weer mee, dus Dan nou, horen kom, kom, wij wat aangepast <laughs> Is bespreekbaar Programma <laughs> te doen hoor.